7 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een veiling in Diemen heeft een bronzen standbeeld van Pim Fortuyn... ruim 25.000 euro opgebracht. De koper is een anonieme particulier... die het levensgrote beeld in zijn tuin wil zetten. Zakeman Harry Mens had in 2002 twee exemplaren van het standbeeld laten maken. Eén is in het bezit van Mens. Het andere exemplaar stond al die tijd voor het huis van Fortuyn in Rotterdam. De nieuwe bewoner wilde het beeld niet in de tuin laten staan... en daarom is het nu geveild. Het dodental als gevolg van het noodweer in de Verenigde Staten is opgelopen tot 44. Al drie dagen worden verschillende staten in het zuiden van het land geteisterd door tornado's, overstromingen en hagelstenen zo groot als grapefruits. In North Carolina zijn dit weekend meer dan 60 tornado's geteld. Alleen al in deze staat zijn meer dan 20 mensen om het leven gekomen. Volgens de gouverneur van North Carolina zijn het de dodelijkste voorjaarsstormen sinds 1984. In Amsterdam is de Annie M. G. Schmid prijs uitgereikt... aan cabaretier Brigitte Kaandorp en componist Theo Nijland. De twee kregen de prijs voor het liedje Lente uit Kaandorp Show uit 2009. Het gaat over het eerste liefdesverdriet van haar dochter. De jury roemt de simpele maar beeldende taal... en de natuurlijkheid van de melodie. In de eredivisie heeft Feyenoord met ruime cijfers gewonnen... van hekkersluiter Willem II. In de Kuip won de ploeg van Mario Been met 6-1... Wijnaldum en Miachi scoorden allebei twee keer. Feyenoord klinkt door de overwinning naar de tiende plaats op de ranglijst. Eerder op de dag nam PSV de koppositie over van FC Twente... na een 2-0-overwinning op Herakles. Twente kwam tegen de Graafschap niet verder dan 1-1. Ajax won in Nijmegen met 2-1 van NEC. Het weer vanavond en vannacht helder, minima van 3 tot 8 graden. In het noordoosten kan het aan de grond een graadje vriezen... Morgen opnieuw zonnig, dan 16 graden in het noordwesten... tot lokaal 22 graden in Limburg. En tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Knoopend Hoevelaken, 3 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Afrit Bunschoot en de Afrit Soes 2 kilometer door wegwerkzaamheden. A4 Amsterdam richting Delft. Tussen Roelevaansveen en Hoogmade, 2 A12, Arnhem richting Utrecht, tussen Maarsbergen en Driebergen, 3 drie kilometer. A59, Zonzeel-Os, bij Heuste in beide richtingen is een afrit dicht door een gaslek op de N267. N241, schagen Wochnum tussen de aansluiting met de A7 en Hoogwoud in beide richtingen is daar de weg dicht door een ongeluk. En de N267, Drune-Andel, tussen de aansluiting met de A59 en oud Heusden in beide richtingen dicht door een gaslek. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1, VPRO. Bureau Buitenland. Pieter van der Wielen. Goedenavond straks in Blogistan, de bloggerswereld in Wit-Rusland. Daar werd afgelopen week een mysterieuze aanslag in de metro gepleegd. Jacqueline Maris bezocht Mississippi, want daar ondergaan de mensen nog steeds de gevolgen van de olieramp. Precies een jaar geleden met het boorplatform Deepwater Horizon. En natuurlijk ook deze week weer aandacht voor Noord-Afrika. Hillary Clinton waarschuwde deze week dat de democratische hervormingen in de Arabische wereld nu moeten doorzetten. Anders zou de Arabische lente wel eens een Fata Morgana kunnen blijken. En daar praten we zo meteen over verder, maar eerst de Palestijnse gebieden. Welkom hier in de studio. Annemarie van Geel, zelfstandig Midden-Oosten-specialist. En dit weekend voor de stichting Pax Ludens. Uh, was u actief met een rollenspel over het palestijns israëlisch conflict. En ook twee studenten meegenomen die meededen aan zo'n uh, rollenspel. Timon Dubbeling en Diede de Kok. We gaan zo meteen uh, zo'n rollenspel nadoen. Wat moet me daar eigenlijk bij voorstellen bij een rollenspel? Nou, wat we doen is de studenten bereiden een land voor dat een rol speelt in het conflict. En daarnaast bereiden ze ook een staatshoofd voor dat ze spelen. Dus we hebben, nu hebben we Benjamin Netanyahu bij ons. En uh, Salam Fayyad hebben we ook bij ons. Uh, Praat jullie dan wel autoriteit. gewoon met jullie eigen stem of zet je dan ook een wat diepere stem op? Dan uh, zet ik voornamelijk wel eens diepere stem op. Want uh, ja, Netanyahu is toch uh, een man van formaat. Dus je probeert zo'n man uh, in zoveel mogelijk facetten gewoon te zijn en te spelen. En wat is het nut van zo'n rollenspel? Wat proberen jullie te bereiken? Nou, Wat we proberen te bereiken is dat de studenten... Die hebben, die, het is het onderdeel van een cursus, dus ze krijgen een heel theoretisch deel... over de geschiedenis en de, de ontstaansgeschiedenis van het conflict. En tijdens een simulatie kunnen ze de kennis die ze hebben opgedaan... echt praktisch toepassen en krijgen ze echt te maken in de praktijk... met diplomatieke impasses en uh, ja, de politieke situatie... Uh, ondervinden ze aan de lijf en dat is een hele goede manier om echt te leren hoe, dat, hoe het nu in elkaar steekt, het conflict. We gaan zo eens kijken hoe, we dat, dan, uh, ja, hoe dat dan klinkt, zo'n rollenspel. Maar we gaan eerst eens naar de actualiteit. Want het streven naar een zelfstandige staat voor de Palestijnen... lijkt weer een stapje dichterbij. De Verenigde Naties vinden namelijk dat de Palestijnse autoriteit... voldoet aan de voorwaarden om onafhankelijk te worden. En deze week presenteerde de VN-gezant Robert Serry daarover een rapport. Hij onderzocht zes domeinen. Onderwijs, gezondheidszorg, sociale bescherming, infrastructuur... bestuurlijke transparantie en mensenrechten en van Dalen in gesprek met Robert Serri van de Verenigde Naties. In al deze sectoren zijn we inderdaad tot de conclusie gekomen... dat de prestaties van deze instellingen nu als voldoende kunnen worden beschouwd... voor het functioneren van een normale staat. Als we dit ook even in perspectief zien, drie jaar geleden... na de, de, de, de Tweede Intifada... Uh, is, dat een, uh, ...is dat echt heel belangrijk om te, om te kunnen constateren. Want wat, is het, de, de, wat zijn de verbeteringen volgens u sinds die, uh, die tijd, die periode? Als u nu naar Ramallah komt, dan, uh, dan lijkt Ramallah op uh, bijvoorbeeld Amman. Als je daar komt, dan heb je een normaal functionerende economie. Je hebt Palestijnse politie op, uh, op straat. Dus, uh, maar als ik het even vergelijk, ja. uh, ik ben recent ook nog daar geweest. En als je dan toch kijkt naar bijvoorbeeld de, de gebieden uh, waar uh, nu heel veel uh, Israëliërs wonen. Daar is, uh, ziet het er toch een stuk luxer uit dan zodra ik bijvoorbeeld Bethlehem uh, nader. Natuurlijk is er een verschil tussen, tussen, de, de, de, de, de, tussen Israël. En, en de Palestijnse gebieden als het, als het gaat om de, hè, om de om de om het niveau van de van de ontwikkeling. Maar als u bijvoorbeeld het niveau van de ontwikkeling vergelijkt met met eh, naburige Arabische staten, dan denk ik dat, dat zelfs hè, op dit moment dat hè, die, die. Want daar heeft alles... u het mee vergeleken. U vergelijkt met ja. de Arabische Staten, niet met, met Israël. Want dat is, die vergelijking gaat niet op. Nee, dat vind ik eerlijk gezegd niet. We, we, we moeten natuurlijk vooral niet vergeten dat dit uh, allemaal hè, dus tot stand is gebracht in een situatie van bezetting. Dit is ondanks bezetting. En hier dat, hier, dat wil ik dus ook wel heel duidelijk zeggen, dat dit rapport dus enerzijds tot de conclusie komt... dat uh, wat uh, de Palestijnse autoriteit, wat, autoriteit, wat uh, Abbas en Fayyad uh, hebben willen hè, bereiken... en ze hebben zelf voor zichzelf hè, september hè, in, van dit jaar als, als hun einddoel gesteld dat ze dus daar heel ver nu mee zijn, mee zijn gekomen. Dit rapport waarschuwt ook dat dit proces van Palestijnse staatvorming in, in, in een situatie van bezetting nu zijn fysieke en politieke grenzen heeft bereikt. En wat bedoelt u daar concreet mee? Nou, dat kan ik heel concreet maken. Fysiek, 40% van de Westhoever is slechts onder, onder zelfbestuur van de Palestijnse autoriteit... Dus uh, 60% is, uh, is nog uh, geheel bezet door, door Israël. En het is vooral in dat gebied, hè, wat meestal wordt aangemerkt als uh, area C... waar bijvoorbeeld ook het nederzettingenbeleid uh, act en activiteiten ook nog steeds doorgaan. Waar je dus eigenlijk een hele alt alternatieve infrastructuur ziet. Ja, waar ik het dus over had, Die wegen ja, die niet Ja, als u dat bedoelt, ja. inderdaad. Ja, natuurlijk. Dat is, uh, dat is absoluut het geval. En dat is ook waarom wij hebben gewaarschuwd... dat. Uh, dat dit proces uh, zijn geloofwaardigheid ook gaat verliezen... als we niet, uh, als we niet nu voortgang maken hè, met, uh, met, uh, met de verdere uh, uitbouw van dit proces. Uh, ja, want die onderhandelingen die zijn bevroren... en ja. dit rapport is, zou een opsteker moeten zijn voor uh, president Abbas. En ja. toch heeft hij gezegd van uh, de onderhandelingen blijven bevroren. Wat, wat vindt u daar dan van? Daar spelen hè, andere factoren een rol, wat, wat, u, wat u zelf al hè, net aanduidde... het feit dat... Uh, dat in Area C, hè, dus, hè, dus in het, uh, dat in de Westbank, hè, de Westoever, nog steeds het, uh, nederzettingen, uh, hè, worden, worden, hè, worden, worden doorgebouwd. Hè, dat, dat dat dat proces ook voortgaat. Dat is voor de, hè, voor de Palestijnen onaanvaardbaar. En dat is ook de reden. Waarom er op dit moment nog uh, die, die onderhandelingen, dus uh, al, uh, nu alweer ja, geruime tijd eigenlijk, dus, uh, weer, weer vast zijn gelopen. Maar gaat u uh, uh, Abbas extra onder druk zetten van u heeft nu dit rapport, kom op, we zijn een stapje dichterbij? Nou, ik denk dat, uh, kijk, we hebben dit, een, uh, dit nu ook een, uh, een beslissende fase genoemd, van nu tot september. We moeten dit volhouden, we moeten de Palestijnse autoriteit nu blijven steunen. En we moeten dan ook hopen dat in de komende maanden er ook een politiek perspectief geboden wordt op, hè, op, op de spoedige vorming van zo'n Palestijnse staat. Want anders kan het ook weer omslaan. Ja, wat voor trucje heeft u nog achter de hand om zelfs nog weer aan het praten te krijgen? Nou ja, u, u, kijk, het, het is ook heel belangrijk dat de partijen zelf... en dat het met name ook Israël hè, nu verdere stappen zet. Hè, die, die in eerste instantie hè, nu ook de Palestijnse autoriteit in staat stellen... om het goede werk voor te zetten in, hè, in, ja, en, en kan uitbreiden tot... Het, tot, het, tot, tot, tot alle gebieden van hè, de toekomstige Palestijnse staat. Overigens, er is ook een andere zaak waar, hè, waar je zeker Israël niet de schuld van kan geven... en die we dus ook noemen in het rapport. Dat natuurlijk ook Gaza op dit moment hè, geen onderdeel uitmaakt van, hè, van dit proces. En dat daarom ook hè, Palestijnse verzoening en die Palestijnse verdeeldheid... natuurlijk ook hè, zal, zal, zal moeten ophouden. Ja, want Gaza speelt niet. Israël en Gaza afgelopen dagen of weken was ook weer de spanning enorm uh, toegenomen, daar veel beschietingen ja. over en weer. Opvallend is, als we het er nu toch over hebben, dat het sinds zondag weer heel rustig is. En volgens uh, insiders uh, is dat vooral aan u te danken. Wat, wat heeft u gedaan? Daar heb ik geen commentaar op. Ik, uh, ik, uh, uh, ik, uh, ik ken die rapporten ook. Uh, hè, wij, uh, wij hebben inderdaad in, in Gaza, wij zijn in Gaza, we hebben ook contacten natuurlijk in Gaza. En uh, we natuurlijk helpen, proberen wij ook uh, te bevorderen hè, dat, uh, dat, uh, daar, uh, dat daar kalmte heerst. Uh, en dat met name natuurlijk ook uh, uh, wat dat betreft uh, het, het, het gedrag van, uh, van Hamas uh, om uh, raketten uh, te blijven afschieten uh, op Israël uh, moet ophouden. Maar dan betekent dat natuurlijk ook dat, uh, uh, dat Israël ook... Uh, uh, uiterste uh, terughoudendheid moet uh, betrachten. Dat is een heel moeilijk uh, verhaal, kan ik u zeggen. En uh, het is waar dat we daarbij betrokken zijn. Laat ik het daar, daar, daarbij ophouden. Ja. Ten slotte, wat is uh, de volgende uh, afspraak in uw agenda... aangaande dit onderwerp? Nou, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik heb toevallig zelf besloten om nu een paar dagen vakantie te nemen. Dus uh, er zijn niet geen directe vergaderingen gepland. Maar ik verwacht dat met name in mei... Uh, het heel belangrijk wordt... om uh, um vooral dat politie politieke proces weer op gang uh, te, te brengen. Oké, okay, Robert Serri, dank u wel voor, uh, voor dit gesprek. Robert Serri VN gezant voor het Midden-Oosten... in gesprek met Ellen van Dalen. Nu hoorde al in het gesprek dat september... dus een nieuwe belangrijke datum wordt voor deze regio. Want dan wordt gestemd... tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... over de erkenning van een Palestijnse staat... binnen de grenzen van 1967. Annemarie van Gil zit hier in de studio... zelfstandig Midden-Oosten-specialist en... Uh, dus betrokken bij dat rollenspel. Timon Dubbeling was Netanjahu... en die de Kok vertegenwoordigde de Palestijnse Autoriteit. Maar als bij de niet Netanjahu beginnen, een reactie graag op het, uh, hetgeen hier zojuist gezegd is door Robert Serri. Nou, het is wel heel interessant. Ik denk, uh, de, ook hij, zegt, hij noemt ook al de context waarin het zich plaatsvindt. en ook de moeilijkheden dat bijvoorbeeld een Gaza-strook er niet bij is inbegrepen. Wat heel interessant is aan dit plan is dat het eigenlijk niet veel verandert aan de situatie tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit omdat zelfs als deze staat in september uh, tot uiting kwam. Wat in ons rollenspel inderdaad het geval was. Uh, dat niet daadwerkelijk de situatie in de praktijk meteen uh, zou moeten verbeteren. Uh, Jeruzalem is nog steeds een, een heel moeilijk probleem. Ook als dit plan inderdaad door de algemene vergadering uh, uh, gestemd wordt. Uh, het vluchtelingenprobleem is nog steeds enorm. Zelfs geldt voor de, voor de kolonisten, voor de settlements die er nu nog steeds staan. Um, dus dat brengt heel veel met zich mee. De vraag is ook in hoeverre... Israël die gematigde positie aan gaat nemen als het, uh, dit, dit plan er doorheen komt. Want zoals het in ons scenario in ieder geval is, uh, is gelopen... is dat Israël uh, eigenlijk heel vlak, voor, vlak voor de algemene Vergadering... een aanbod heeft gedaan, een, een vredesaanbod... maar dat het eigenlijk het momentum niet meer heeft kunnen keren... en dat naar de Verenigde Naties is gebracht. Maar doordat uh, zowel Israël als de Verenigde Staten dat als een bedreiging... Uh, of in ieder geval ondermijning van het vredesproces zagen... Uh, heeft Israël dat vervolgens zo kunnen gebruiken dat de Palestijnse autoriteit een beetje geblokkeerd is gelopen in die verredensonderhandelingen. Dus de vraag ja. die ik hier bij stel... is in hoeverre dit de Palestijnse zaak tegenover Israël gaat verbeteren. Ja, Diede de Kok, uh, of ook wel bekend in dit rollenspel als Salam Fayyad. Ja. Wat is daarop uw reactie? Um, nou, ik denk wat bij ons heel belangrijk was... is dat um, wat we zagen nadat we de staat hadden uitgeroepen... al hadden we daar nog geen enkele grenzen bij gezet. Dus dat was um, ja, was het nog steeds een groot probleem... waar we nog steeds over moesten onderhandelen... Was dat uh, we al snel met Hamas een uh, uh, ja, unity government konden vormen. Omdat Hamas nu zag dat ze uh, een opening zag voor hun. Wat voor ons ja, een sterk front vormde. En ook dat wij. We kregen de meerderheid van de stemmen voor deze staat. in de General Assembly van de Verenigde Naties. Wat voor ons ook de internationale steun uh, verduidelijkte. En ook een bericht naar Israël en de Verenigde Staten was... dat ze hier eigenlijk vooral alleen in stonden. Wat je ook zag in de kwartetmeetings. En dat ze eigenlijk alleen stonden tegenover de Verenigde Naties... tegenover de Europese Unie en Rusland. Dus ja. Ja, een jou? Nou ja, dat, dat klopt wel. Maar dat klopt ook deels um, in de praktijk niet helemaal. Want dan komen de spanningen die er in het internationale speelveld bij komen kijken... heel erg duidelijk naar voren. Uh, want juist in die context van die toch eenzijdige... Uh, unilaterale uitroeping van de Palestijnse staat kan Israël weer zeggen, ja, maar het ondermijnt het vredesproces wat wij zo in stand proberen te houden. Um, dus dat is wel, ja, er zit wel het haak in het oog aan. Maar uh, jullie hebben een rollenspel uh, gespeeld. Was het dan ook echt zo die de Kok dat je op een gegeven moment boos werd? Dat, dat, dat, dat jij als Palestijn, <laughs> uh, hem als Israëli een beetje begon te haten? omdat hij er zich zo star opstelde? Um, nee, nou, dat in dat geval niet. Ik heb wel inderdaad, toen zij ons dit soort um, ultimatum gaven van. Uh, we zouden tijdelijk de settlement stopzetten. Oh, en dan moeten we niet naar de TA GA gaan. Toen, dat vond ik erg lastig op beslissing. Ook omdat je een rol speelt. Niet naar de TA gaan? GA, de GA de General, General Assembly. Assembly. Oh ja, jullie ja. krijgen les in het Engels, tegenwoordig. <laughs> ja. Ja. Ja. ja, de algemene vergadering. Algemene vergadering, dankjewel. Ja. Um, dus dat was wel een moeilijk moment. En dan moet je gaan denken van: oké, okay, wat wil diegene die ik speel nu echt? Um, en wat heeft, het, wat heeft het jullie geleerd? Want is het echt zo dat als je. Uh, inleeft in een van de partijen en dan samen een rollenspel doet... dat je tot nieuw inzicht komt over waar de werkelijke pijnpunten zitten? Ja, absoluut. Nou, ja, niet zozeer de pijnpunten als wel hoe dat mechanisme je... toch tot een bepaalde logica dwingt. Ik merk dat ik als uh, Netanjahu en uh, omringd door een Ehud Barak... de defensieminister en een Avigdor door Lieberman... die toch heel erg de rechterflank van het Israëlische politieke spectrum vertegenwoordigd... heel erg werd gedwongen in een bepaalde, bepaalde richting. Je hebt beperkt... Je, je dwong jezelf in een soort denktrand en, en vanuit die denktrand ging je alle argumenten ja. wegen. Nou, precies. Vanuit, vanuit het oogpunt dat, dat het zo realistisch mogelijk moet gebeuren... Uh, moet je ook inderdaad interne zowel als, uh, en diplomatieke relaties in overweging nemen. Dus moet je kijken, naar nou goed, hoe, hoe brengen we dit tegenover de VS... Of, als we deze handeling maken, in hoeverre kan ik dat uitleggen aan mijn stemmen, stemmers. En, en gaat het gebeuren in september, in jullie, jullie analyse... op basis van dit rollenspel, gaat uh, die Palestijnse staat dan echt uh, erkend worden? Um, de erkenning, er zijn al berichten geweest... Dat de, dat de Verenigde Naties, binnen de Verenigde Naties... er erg veel steun is voor deze Palestijnse staat. En het is ook zo dat, ja, ze, zijn, ze hebben nu gezegd... we gaan het doen in september, en als ze het niet doen... dan verliezen ze we ook wel een, een soort legitimiteit... Voor hun volk. Dus ik denk ook voor dat ze naar een volk toe het misschien wel moeten doen. Maar aan de andere kant, we hebben wel gemerkt dat het de relaties met Israël erg bemoeilijkt. Ja, Anne-Marie van Geel, dit deden ze vroeger ook met, met de Russen. Hè? Dan, dan gingen alle diplomaten in het Westen die, die gingen om de tafel zitten. En dan doe jij vandaag de Russen, dan doe ik de Amerikaan. En dan gingen ze zo proberen iets te begrijpen. Klopt, ja. En dat doen wij dus ook inderdaad met Pax met deze rollenspellen. Dat we dus ook echt proberen dat de studenten... en ook nou ja, andere organisaties waar we mee werken... bijvoorbeeld ministeries en dergelijke... dat mensen die deelnemen aan die conflict, dat, aan die simulaties... dat ze echt... De frustratie voelen, de impasses uh, en hoe dat is om in die situatie te zitten. En dat, dat geeft gewoon een heel goed uh, begrip ervan. Maar om even terug te komen op uh, het, het onderwerp van het uitroepen van de Palestijnse staat... en hoe realistisch dat is voor september... Dat um, zal ook heel erg van afhangen hoe de Verenigde Staten hiermee om zal gaan. En tot op welke hoogte de Verenigde Staten druk uit zal gaan oefenen op de Palestijnse autoriteit. En waren die wellicht. ook aanwezig bij het rollenspel? Ja, ze waren ook aanwezig bij het, bij het rollenspel. En de Verenigde Staten hebben ook uh, daar een onderhandelende rol in gespeeld. Uh, maar uiteindelijk heeft de Palestijnse autoriteit er toch voor gekozen om door te zetten. En zoals die er al noemde, echt gebruik te maken van het momentum dat was ontstaan om toch uh, de Palestijnse staat uit te roepen. Wat dus niet noodzakelijkerwijs ook gelijk leidt tot de erkenning van de Palestijnse staat. Maar de staat is dus wel uitgeroepen. En ja, dan is dus de vraag: uh, hoe gaat Israël daarop reageren? als dat één keer een feit is? Hoe, wat gaat de Israëlische? Uh, overheid dan doen. Ja, Timon uh, Dubbeling en Diede de Kok. Dank voor jullie komst. Jullie zullen wel uitgeput zijn. Als je dan zo'n heel Midden-Oosten-conflict een beetje moet naspelen op... Uh... Ja, uitgeput, dagmiddag. maar het was, het was echt heel de moeite, zeer, zeer de moeite waard. Het was heel interessant. Heel ja, dan, interessant. Dank jullie wel ja. voor jullie komst. En uh, Annemarie van Gil blijf even zitten. Want afgelopen week sprak Hillary Clinton... het US Islamic World Forum in Washington toe. En ze tonen zich bezorgd over de omwentelingen in de Arabische wereld. Zet de democratisering door, vroegen ze zich af... of zal over vijf jaar blijken dat het allemaal slechts een fata morgana was. Gaan we over praten met Annemarie van Gil en Atef Hamdi. Hij is Egyptenaar van geboorte en... Uh, hij werkt bij instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zegt u het maar. Wat, wat is uw uh, inschatting? Is het over vijf jaar allemaal een vata Morgane? Uh, het is uh, moeilijk te voorspellen. Uh, het het, het kookt op dit moment. Um, en uh, alles hangt af natuurlijk van de instelling van de, van de groeperingen. Uh, politieke groeperingen op dit moment in Egypte. Hoe zij met elkaar omgaan. Gaan zij uh, elkaar demoniseren, dan wordt het wel uh, uh, een pessimistische scenario. Zijn ze bereid tot het sluiten van compromissen... en, en, en, uh, en, en uh, beseffen dat, dat, dat, dat er een, een weg bewandeld moet worden... waarin alle partijen zich kunnen herkennen... dan kan dat leiden tot een, een optimistische scenario. Een scenario waar eigenlijk de de mensen die de revolutie hebben uh, bewerkstelligd... Uh, uh, hebben uh, een scenario waar naar verlangd wordt. Uh, en uh, waar enorm veel hoop op uh, gericht is. Op Hoe is uw moment. eigen uh, stemming op dit moment? Want u bent zelf Egyptenaar. Hm? U heeft dit allemaal van nabij meegemaakt. Uh, uh, ja, Het lijkt wel alsof, alsof het een beetje stagneert, hè? de Arabische lente. Uh, dat uh, Arabische lente... Uh, nou ja, om te beginnen, ik, ik wil vooral over Egypte uh, spreken. Het uh, stagneert niet, het kookt. Het uh, is kenmerkend voor een revolutie dat als het begint, het heeft een revolutie heeft verschillende fasen. De eerste fase wordt gekenmerkt door uh, enorm veel optimisme, uh, ambitie, uh, uh, idealisme, uh, wat... wat Belangrijk is natuurlijk, want dankzij uh, de hoop en het idealisme heeft men een einde kunnen maken aan een, uh, een, een, een, een, een, een oude regime die toch uh, keihard uh, uh, uh, heeft geregeerd in de afgelopen dertig jaar. Um, ik denk nu dat wij, dat wij nu langzamerhand uh, uh, beseffen, niet iedereen natuurlijk, maar bepaalde groeperingen in Egypte beseffen dat, dat er nu het echte werk moet gebeuren en dat men ook langzamerzijker langzamer uh, zijn wensen en eisen aan het matige. Het klinkt alsof u zegt dat het wat minder uh, naïef aan het worden is... dat de romantiek er vanaf gaat en dat het realisme nu uh, voet aan grond moet krijgen. Dat is zeker het geval. Uh, en ik verbaat me daarover dat de jongeren die, die altijd idealistisch van aard zijn... Uh, dat die realistischer worden dan bijvoorbeeld gevestigde uh, politieke groeperingen... om een voorbeeld te noemen de moslimbroederschap. Uh, ik heb uh, voor mijn oog nu uh, de, het Midden-Oosten al Shark al-Ausad, dat is een Arabische krant... Uh, uh, waarin dan uh, een prachtige campagne uh, uh, wordt bericht... over een prachtige campagne van de jeugd... Uh, die dan probeert met simpele Egyptische uh, uh, taalgebruik... uit te leggen wat het betekent om een grondwet te hebben. Wat het betekent om, uh, uh, wat het betekent om een controle uit te oefenen op, op, op de budget. Wat het betekent om om Egypte te, te ontwikkelen. Kortom, wat het betekent om uh, daadwerkelijk een land uh, te runnen... want dat, Anne-Marie van Giel, is natuurlijk nu de grote vraag. Je kunt je oude leiders wegsturen... maar iemand moet uiteindelijk het land gaan besturen. Ja, het probleem wat we nu... of een van de problemen die we nu inderdaad zien in Egypte... is dat Mubarak natuurlijk weg is. Um, zijn zonen zijn ook uh, uit de picture. De Nationaal-Democratische Partij, de partij van Mubarak... is nu verboden sinds zaterdag. En, maar dat betekent niet dat het systeem daarmee ook veranderd is. Dus he, het land heeft, is nu echt op zoek naar een soort van systeem-reset, lijkt het wel. En dat zie je ook bijvoorbeeld op universiteitscampussen... zoals de Universiteit van Cairo, de Amerikaanse universiteit in Cairo ook dat daar studenten nog steeds aan het demonstreren zijn... voor het vertrek van bijvoorbeeld de decaan van een bepaalde faculteit... die nog benoemd is door het oude regime. En die studenten zeggen dus van nee, we moeten echt uh, we moeten af van deze zuiveren. mensen. Maar ja. dan, dan krijg je dus uh, um, een nieuwe kliek die volledig onervaren is. Ja, en nou heb je in Egypte uh, is er wel iets meer ruimte geweest dan in sommige andere landen. Dus je hebt wel bepaalde groeperingen die wel al... Een beetje bezig zijn geweest met, met nadenken over de, over de toekomst. Maar dat, dat is dus inderdaad de vraag waar Atef Hamdi net ook al aan refereerde... van wat gaat er de komende zes maanden gebeuren... en hoe gaan deze groeperingen zich opstellen? Um, gaan deze groepen zich ontwikkelen tot echte politieke partijen... met een politiek programma, met punten waar ze op uh, campagne op kunnen gaan voeren? En hoe gaat het leger zich ook opstellen de komende maanden? Maar is, er, is het mogelijk dat er uh, buitenlandse hulp komt? Dat, dat er een soort uh, functionarissen komen uit andere landen... die gewoon de jongeren... Gaan Gaan helpen om een democratisch regime op te tuigen? Nou, ik heb niet de indruk dat daar op het moment sprake van is. Um, ik sprak onlangs nog een, nog een Egyptenaar op een conferentie die zei van nee, we moeten we willen het echt graag zelf doen. Uh, het is onze revolutie, het is onze, uh, het is onze politiek, het is ons land. En wij wij willen dit graag zelf aankunnen. Dus... Is dat ook niet een, een deel van die naïviteit? Het, het zijn natuurlijk allemaal uh, jonge mannen en vrouwen die, die, uh, ja, die ook helemaal overlopen van energie, omdat ze, dat ze dit zomaar voor elkaar hebben gekregen, maar zijn ze niet wat overmoedig? Nou ja, aan de ene kant zou je kunnen spreken van een zekere naïviteit, maar aan de andere kant zie je ook dat er nog steeds wel enigszins een momentum is. Je zag bijvoorbeeld tot eerder deze week dat het plein, het Tahrirplein, wat ongeveer iedereen ondertussen wel bekend is na al de demonstraties, dat daar toch ook nog steeds mensen gingen demonstreren om nog steeds een check te houden op, op dat leger. Dus dat er ook wel een, een, een realiteitszin is van we moeten dat leger niet niet al te veel ruimte geven en een ja echt dat men bewust van is van de eigen positie in het land en wat er uh, dat is dat de strijd nog niet gestreden is. Maar de eerste blogger is al uh, gearresteerd. Dat was klopt. afgelopen week in het nieuws. Ja, dat uh, lijkt me had geen een, goed teken. Uh, nee, dat klopt inderdaad. Die is tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. En dat is inderdaad geen goed teken. Deze man had opgeroepen, deze jonge man had opgeroepen... Uh, op een van de universiteiten in Cairo... om dus echt de, de revolutie te gaan exporteren. Dus precies het idee van... het is niet voldoende dat Mubarak en zijn kliek weg is. Maar we moeten nu ook de fabrieken in... en de ziekenhuizen in en de universiteiten in om te zorgen dat, dat, dat, dat ja, de overblijfselen van het systeem uh, ook vertrekken... en dat we gewoon opnieuw kunnen beginnen met een nieuw Egypte. En ja, dat viel dus niet al te goed inderdaad aan de kant van het uh, militaire systeem. Ja, en Hamdi dan is er ook nog het probleem van de economie... want als de economie niet loopt, dan loopt helemaal niets. Hoe gaat het leger dat doen om die economie weer uh, op gang te krijgen? Uh, ze, ze blijven natuurlijk het volk uh, erop attenderen dat dat... Uh dat daaraan gewerkt moet worden. Uh, om een voorbeeld te noemen... Uh, Egypte heeft enorm veel schade uh, opgelopen... in de afgelopen tijd... Uh, door dan uh, het, uh, het... toerisme... die uh, geschaad is. Uh, men er komt er met cijfers... waarin uh, men... Uh, laat zien dat... Uh, van het toerisme zijn minstens 80 beroepen afhankelijk. Uh, dus op het moment dat, uh, dat er onrust is, dan uh, zijn er 80 beroepen in Egypte. Of 80 vakmensen in Egypte die dan geen inkomsten hebben. Uh, het leger probeert uh, ook, de, heeft op allerlei manieren laten zien dat er op dit moment geteerd wordt op de strategische reserves van het land. Wat ook uh, niet uh, vol te houden is. Uh, het, leger, het probleem uh, van het leger is dat hij een beetje conservatief is. Aan de ene kant uh, uh, uh, laten, proberen zij rust te bedaren en, en, en, uh, en stellen ze zich garant voor de, de te ontwikkelde staat. Maar aan de andere kant uh, hebben zij het heel erg moeilijk om bepaalde grondige wijzigingen uh, in, in, in het land te bewerkstelligen. En dat komt vooral omdat zij natuurlijk de kennis en kunde. Politieke kennis en kunde eh, niet in huis hebben. Nee, daar is een leger traditioneel natuurlijk ook niet voor een economie op gang eh, helpen. Atef Hamdi van Instituut Klingendaal, hartelijk dank. En ook dank Midden-Oosten-expert Annemarie van Geel. U luistert naar Bureau Buitenland bij de VPRO. En deze week is het een jaar geleden dat het boorplatform Deepwater Horizon van BP voor de Amerikaanse kust naar de bodem zonk. Honderden miljoenen liters olie spoten de oceaan in. Het spoelde aan in vier staten, Florida, Alabama, Mississippi en Louisiana. TransOcean was eigenaar van het platform, Hallie Burton onderhield het en BP exploiteerde het geheel. Een senaatspanel heeft net een onderzoek afgerond naar wie dan uiteindelijk verantwoordelijk is voor de milieuramp. Aanbevelingen volgen pas over een paar maanden. Inmiddels maakt BP gewoon weer winst. En er is net besloten dat er vanaf juli weer in de Golf van Mexico geboord mag worden. Back to normal dus. En dat is ook de boodschap van de reclamespotjes van BP. Jacqueline Maris reisde af naar Mississippi. My family has been in shrimping business probably a hundred years. When we heard about the people were really scared. But uh, BP said they'd make this right. It's gonna be a rough ride, you said. Yes, ma'am. Rubbing a cat's tongue backwards. Rougher than a cat's tongue backwards. Yeah, <laughs> how rough a cat's tongue is. We're zitten gods so in it in the canyoutie from this boat, and we're going to Barrier Island, Cat Island. Want hier voor de kust van Mississippi liggen uh, een, een soort strook van eilanden. En die hebben 95% van de olie opgevangen die uh, op Mississippi kwam. En ik mag met BP, met Ray Malik kan ik daarheen. En hier werd al meteen gezegd, het water is as rough as the back of a cat's tongue. Yeah? Is it something like that? Something like that. <laughs> so we're gonna bump a bit. Goedemorgen. Een enormous environmental disaster is in progress... op de Gulf Coast. Dit begint met de explosie van 11 souls on board. Dat was een jaar geleden. En volgens BP is alles back to normal. Come on down. Play golf, fish, kayak... and enjoy our beautiful white sand. Pack your bags and get yourself down here to the beach. We got a chair waiting on you. Terwijl BP de Amerikanen bombardeert met spotjes varen wij naar Cat Island. Er zijn vier mannen aan boord, met zonnebrillen, met paars, blauw, groene spiegelglazen. In de krant las ik dat de BP-vertegenwoordiger die hier in de kajuit zit, Ray Malick, had gezegd dat de stranden op de eilanden die zijn zelfs schoner dan ooit zijn. Dat vroeg ik hem het, en toen zei hij van ja, maar wij hebben al het zand opgegraven, dus ook oud speelgoed, oude rotzooi aangespoelde rotzooi, alles is schoongemaakt. Dus inderdaad, de stranden zijn schoner dan ooit. Leef het. Sorry, what's that? There's just nothing in the world that can compete with this right here. My name is Mike Blanchem. I'm a shrimp from Chauvin, Louisiana. VP asks me to share my story, to keep you informed. Eerder deze week was ik in Paas Christian, de Paas. Een haven waar vooral oesters en kanalen worden aangevoerd. Althans, tot vorig jaar. Darlene Kendall is al de vierde generatie oesterhandelaar. Hi. Hi. Thank you. This is Jackie Maris. Hi. Hi. I'm Darlene. Nice to meet you. Yeah. Well, I'm running back Het kantoor van Darlene is weggespoeld met Katrina. Want deze regio lag in het oog van de storm. Er staat nu een rode caravan met streetdiner.com erop geschreven. Darlene is een bewegelijk klein vrouwtje met opgestoken blond haar en oelieke oog. Vorig jaar verhandelde ze nog honderden zakken oesters per dag. Nu zijn het er hooguit dertig en leeft ze hoofdzakelijk van haar snikbaar. Je bent generation, derde eh? generatie. Je bent derde generatie. Fourth. Dus je great-grandmother. Een bootje miert aan. Ze mogen nu alleen maar oesters met een soort harken uit ondiep water schrapen. En dat is zwaar en gaat langzaam. De oesterbanken in diep water zijn verwoest. En way out deep they're all they were all dead. We moeten herstellen. Dus de genalenboten die normaal de diepe oesters met sleepnetten binnenhalen, liggen werkloos in de haven. Sinds uh, since the all spiel is drastically different. Yeah, so, so we're down I'm down to anywhere from 16 to 20 boats a day. Where last year was 80 boats a day. Vorig jaar waren 80 boten per dag en nu 16 tot 20 boten die aan haar leven. So it's cut my business drastically. God heeft me er doorheen gesleept, zegt Darlene. Always pray, have faith it works, let me tell you. He's pulled me through all this. He always helps, he always listens, you know? De Bijbel ligt onder handbereik en er hangen kruizen en Bijbelspreuken in de caravan. Volgens haar kun je wel weer krap en oesters eten. De inspectie vanuit de staat Mississippi controleert ze erg streng, zegt ze. Er komt een bootje binnen. We gaat nou, weer een zak. Inmiddels een stuk of negen zakken, er komen er nog een paar aan. Een ontzettend groot sterk man die gooit ze op die stapel iedere keer. Have man How have you a Dave? Nou, hoeveel zakken hebben ze? 6, 12, 20 juurte zakken. Dus er wordt er naak ingezet. Dus hij wordt, ze worden betaald per zak. What nou, about? het is kost bij goedje, die oesters. Vlak na de ramp werd de Gulf Coast Claims Facility, de GCCF, opgericht... met kantoortjes in de vier getroffen staten. Hier kon er een claim indienen voor geleden schade. BP trok 20 miljard dollar uit. Er is pas 4 miljard uitgegeven. Darlene noemt het een grote grap. That is a a joke, I would say actually. Uh it is a lot of paperwork and when you get the paperwork in it changes again. And then when you get all that paperwork in, then they have to review it. And then once het start reviewing it, then they come back with more stuff. Ja, ze zegt van kijk, dat, het wordt je ongelooflijk moeilijk gemaakt, heel veel red tape, bureaucratie en dan iedere keer veranderen de regels. I mean it's just been one thing after another. It's very frustrating, very aggravating. People who didn't deserve things, got things, no problem at all. Je kon een quick payment krijgen, een directe uitkering. 5.000 als individu of 25.000 dollar als business. Maar dan moest je wel tekenen dat je van verdere claims tegen BP afzag. En dan heb je een interim claim, zodat je tussentijds ook wat geld krijgt. En de final claim, maar die moet uitgerekend worden op het hoofdkantoor. En van die laatste twee categorieën is nog maar 7% uitgekeerd. Dit is mijn livelihood. Dit is 100% wat ik doe. Ik werk op het water. Mijn my, my, my, my levensonderhoud komt van het water. Waar de andere mensen die cheques hebben gekregen, hun levensonderhoud niet eens van het water Ik zit hier nog steeds. Het heeft nog steeds invloed ons. Eigenlijk zouden ze gewoon de mensen die echt van het water afhankelijk zijn, zouden ze gewoon het eerste geld moeten geven. Maar dat gebeurt helemaal niet. Sommige mensen hebben get gekregen, or, or not. Oh gosh, restaurants. Burger King. Burger King heeft geld gekregen. Zelfs de, de hamburgertent, die, die kreeg geld. I mean, it's just it, its just aggravating to someone like me who is in this position just sitting back watching. Everybody else reap benefits where the only thing I'm getting is the after effects. It's still happening for us. PP is not perfect, but they keep this community working. It's good right now. People are starting to make a few dollars and getting their family back on their feet. BP-man Ray Melk raadt me aan om eens met Bobby Mahoney te gaan praten. De eigenaar van Mississippi's beroemde Mary Mahoney restaurant in Biloxi. Bobby leidt me rond langs zijn Wall of Fame. Vol foto's. George Bush, uh, on the first anniversary. George Bush, hier yeah, met, Is that you? Yeah, that's me. Donald Rumsfeld. Rumsfeld, yeah, yeah, die and, komt and, hier ook uh, eten. Jimmy Carter en Rosalind Carter. Yeah. Robert Plant. Robert Plant, you have Led Zeppelin. Yeah. And who's that? And that's Ronald Reagan. You know, we had Ronald Reagan on the lawn of the White House in 1984. Oh. Denzel Washington, the star. Yeah, they all add to you? Yeah. Restauranteigenaar Bobby Mahoney diende een interim claim in bij BP voor 100.000 dollar. Ze betaalde meteen. Je moet gewoon een goede administratie hebben, zegt hij. Want BP behandelt je prima als je de juiste papieren maar inlevert. Hij is zeker dat ze nog veel meer gaan betalen om het totale verlies in zijn restaurant te vergoeden. If you go there and you don't have any tax returns, anything else, like, hey, yeah, you know, ze uh, I'm sure they're reluctant to give you money. But if you can prove, you know, uh if you show them that, you know, you paid uh, for crab meat and shrimp in 09 and then you paid het for in 2010, BP stepped up. I mean they've been doing well. You know, they they more than willing to pay. Denkt u dat veel mensen gewoon hebben zitten liegen? You think a lot of people were cheating? Uh, well, I, I, I can't speak for a lot of people, but the only thing I know is, uh, I, if you got documentation from one, understand. I think they're doing doing what they need to do. Rondom Biloxi staan een negental casinos, Pronkerige torens, met name als Beau Rivage en the Isle of Capri. De casinos zijn de levensader van Biloxi. Brad McDonald werkte als groepje in het Hard Rock Casino. Na de orkaan Katrina, dat het door water omringde stadje half verwoeste, bezuinigde het casino. En Brad moest parttime gaan werken en verloor zijn ziektekostendekking. Brads vrouw Christine was vertegenwoordiger in gokautomaten. En ook zij raakte haar werk kwijt toen de toeristen wegbleven. Brad en Christine dienden allebei claims in bij BP. For my family, even after Katrina, the stress was not as much as it is right now. This has put a stress on us because we were expecting help. We were told we were going to get it, uh, and it has not come forth. Ze zegt van, Katrina was een natuurramp en ja, daar hebben we met z'n allen hier langs de kust het weer opgebouwd. Maar nu hadden we zoiets van, er is een olieramp en er zijn schuldigen in ieder geval, maar mensen die beloven dat wij uh, snel geholpen zullen worden. En een jaar later, dus we zitten nog steeds te wachten. Who promised? Wie heeft u beloofd dat u snel geholpen zou worden? Uh, Kenneth Feinberg zei dat niemand on de the coast gonna lose their houses. Uh, we took that as gospel. We all had a sigh of relief at that point. We thought we were gonna be taken care of. En dat um, was August of last year. And a lot of us are still sitting here wondering what's going on. Hier onderbreek ik even. Ken Fineberg is het hoofd van de Gulf Coast Claims Facility, de GCCF Ingehuurd dus door BP om het geld, de 20 miljard voor de schadevergoedingen, te verdelen. Er zijn bijna een half miljoen claims ingediend, maar de meeste mensen zitten nog te wachten. Zelf heeft Feinberg onlangs met terugwerkende kracht tot 1 januari een salarisverhoging bedongen. Van 850.000 dollar per maand tot 1.25 miljoen dollar per maand. Brad McDonald. From the very beginning, this has been a stonewall process. Uh, there's been a lot of talk about transparency. That seems to be the quotational word transparency. And yet, there is no transparency. We get promises, we get dates, we get promises, we get dates. Everything the GCCF has told us so far has turned out to be false. They're not telling us, so I've asked them specifically, could it possibly be four years? Yes, it could be. Could it be four weeks? Yes, it could be. Het frustrerende is gewoon als je belt, niemand weet iets. Dat betekent gewoon als ik zeg van, is nou onze klacht bevoegd verklaard? En dan zegt hij van, nou dat weten we helemaal niet. Dus hij zegt van, nou ik heb ze letterlijk gevraagd, het kan dus nog wel vier jaar duren voordat we ons geld krijgen. En toen zeiden ze, ja het kan misschien nog wel vier jaar duren en je weet het niet. Ze hebben no geen informatie voor ons als we call whatsoever. En dat is echt really de frustrating deel. ...en News World Headquarters in New York. Zee-turtles en dolphins have been found dead in the area zorgen dat gebruiken om de olie op te Corexit 95 werd gebruikt om de olie op te ruimen. Volgens wetenschappers is het giftiger dan de ruwe olie zelf. En Corexit 95 is ook schadelijk voor mensen. mensen en human health. ik loop met Laurie williams en haar man baba langs de kust bij ocean springs soms staan er groene sprietjes tussen zwarte stompjes hier yeah, yeah, yeah. yeah. was dus moeras weer een teerbal er kwam een plakketten olie overheen en uh, toen vervolgens ging het gras dood en toen is het allemaal weggeërodeerd. And en they had no way to get it out of the krijgen. Yeah ja, because I so just left it. Big grass all the way down like Het was een kweekvijver van visjes, genalen en krapjes, zeggen de krapvissers. Zodra ze weer op krap mochten vissen, gooiden ze een krapkooi in het water. So we we opened up a couple of them and their lungs were black. And this one that we opened up, she had some kind of parasites in her lungs that was actually eating her alive. Want to be a en ze zei toen hebben we als proef van de, van de pier wat gevangen zo met, met zo'n kooi. En ze zegt ja je moet ze om te testen moet je ze levend openmaken. Ze zei van nou de longen waren zwart, ze waren helemaal bedekt in olie en eentje had zelfs een soort parasieten die hem levend van binnen opat. Het like een twee-headed creature. You know, so I've never seen something like that in a crab. Nooit hebben ze een krab gezien met dat soort koppige parasietjes. In zijn longen, het was heel vreemd. En anderen waren bedekt met olie en de longen zwart. Zij eten geen krab meer. BP Op een drijvend platform met een hijskraan... voor de kust van Cat Island staan wel honderd mensen te wachten. Ze gaan in ploegjes naar het eiland. Sommigen om het strand schoon te maken en anderen gaan het grasmoeras in. We moeten gele plastic zakken om onze schoenen... om de natuur niet te beschadigen, zegt Reemelk van BP. Overal tussen het gras staan oranje vlaggetjes. Daar ligt nog olie. Heel wit zand. Er zitten drie mannen zitten op de grond. En die, oh ja, nu heeft hij dat zijn Een grote klomp in zijn handen. Ze hebben schepjes. Ze zitten hier letterlijk op hun knieën met z'n drieën het gras af te snijden. En die andere die pakt met zijn handen in het zand. En die pakt. Oh wauw. Yeah. Maar dus onder het zand zit dus gewoon nog van die bonken met olie. Bill Pitts is een supervisor, een opzichter en die zegt van kijk, je moet voorstellen hier was het gewoon één grote asfaltvlakte. En het hit the grass and then it fell out. So yeah. you'll have a tar mat right in front of the grass. But how can you ever clean it up then? It's going take ages. Het is niet, We maken progress. Ja, is debat. Ja, ja, ja, ja. Ray Malik van BP how, die zegt. Die zegt van, er is ook een debat gaande van moet je het niet gewoon laten zitten. Omdat we toch, uh, kijk, dit is een strook van een meter of tien van het water hier naartoe. Die dus inderdaad onder de olie heeft gezeten. Er was één grote uh, asfaltvlakte. Het is door het zand overspoeld. En nu uh, ja, gaan ze dus met hun handen in het zand om die, die, die teerballen te vinden. Volgens Bill uh, Pitt... De, de opzichten. Het duurde nog een paar weken dat ze hier deze strook afgewerkt hebben. Aan de openkant van het eiland palen aan de Golf van Mexico zijn de stranden stralend wit. Hier staan groepjes van vier of vijf man met een soort zeven aan een stok, het zand te zeven, op zoek naar teerballetjes. En dit was erg vervuild, dit was very polluted, je zei so heavily hit area on the east face beach uh, again they've gone over this area a couple of times already so it's just a we're repeating the process you you've probably gone over this before oh our surges will come and then you'll have to start all over right mm. and if the wind blows and we uncover more we come back and clean it up you know what we want to get the job done and get it done right we we know that so we'll yeah. it'll be fine omdat het eiland 100% schoon moet zijn voor edo heeft BP vorige week een groot deel van het Cat Island gekocht? Om lange tijd te hebben, zeggen ze. En bovendien komt het orkaanseizoen eraan. En God weet wat er dan van de bodem van de zee nog loskomt, zegt Reemelik. Dus hij verwacht dat ze zeker tot halverwege volgend jaar in Mississippi zullen blijven. Overigens werd de olieramp niet meegeteld in het jaarlijkse milieurapport dat BP deze maand uitbracht. Reden: de hoeveelheid gelekte olie is niet precies duidelijk. Dus officieel was er minder vervuiling dan in 2008 en 2009. Volgens onafhankelijke experts is er 779 miljoen liter olie de zee ingelekt. Weer right in land krijg ik een telefoontje van Shirley en Don. Ze zijn een echtpaar van de jaren 60 in een keurig huis in paas -Christian. Vroeger hadden ze een paar granalenboten in beheer... En later bouwde Don huizen aan het strand. Maar sinds de olieramp ligt die huizenbouw stil. Shirley wil me iets laten zien dat ze vanochtend aan het strand heeft gevonden: een dode zeeschilpad. He was in the water, but we moved him up because the tide's going out. Ja, ja. And it would have taken him back out. We benaderen yeah. nu de, de turtle. Oh my god. Zet te vliegen op. Je smell het. Dit zijn dus bedreigde dieren. Hij is een dood als een pier. Ja, het is een heel zielig gezicht. Klaag voor de shell, ja, dat all just peel up and blow away. Shirley zegt: van, kijk, wij melden dat aan. Het maritieme instituut moet dus eigenlijk hier komen om hem op te meten. En deze was goed, zegt ze, anderhalf uur geleden toen ik hem vond. En dan moeten ze eigenlijk hier komen zo snel mogelijk. Want als hij te veel verrot, dan kan je er niks meer mee doen. Dus dan zetten ze er een kruis op en dan gaat hij naar de dump." 14 zeeschildpadden heeft Shirley sinds januari gevonden. En dertien daarvan in de afgelopen drie weken. En ook spoelden er babydolfijnen aan. Van de 97 dode schildpadden die afgelopen jaar door het staatslaboratorium zijn onderzocht, had er geen één oliesporen. De meeste zouden door een trauma, bijvoorbeeld door een botsing met een boot, zijn omgekomen. Al dus de lokale krant The Sun Herald. We hebben een hoger a, a dan normaal nummer van baby dolphins, yeah. and turtles washing this year than we've had in previous years. Ik ga naar Bobby Weaver, een hoge ambtenaar die over de lokale stranden gaat. Het aantal zeeschildpadden en dolfijntjes dat aanspoelt... is inderdaad hoger dan normaal, zegt hij. Maar het kan ook aan een verandering in de voedselketen liggen. Of misschien is het water wel iets warmer geworden. You know, Maybe the, maybe the food chain supply and, and, and the life cycle and everything is so critical... that if there's a small imbalance maybe that's contributing to some of the the mortality rate but the small imbalance is due to the oil spill uh, well i mean certainly that would be a huge indicator that you would you would say yes um but what do you think i don't know it, it could be an issue of of slightly higher temperatures of the sea floor of the water yes but i mean could i don't know you would think on the the initial thought process that A lot of this is associated with the allspit. Possible. I mean, yeah, it's logical to think that. But I, I just think that, you know, you, you do have to be careful and not jump to that conclusion. Maar er spoelen altijd wel dode vis aan. Dat is niks vreemd. You know, if you if you walk that beach mm -hmm. on a daily basis, there's a lot of species of fish wash up dead. Tja, wat moet Bobby Weaver ervan zeggen? De toeristenindustrie is belangrijk. En de gouverneur van Mississippi is een republikein met belangen in de olieindustrie. Terug naar Paas Christian, waar de vissers bij Darlene Kimball snackbar uithangen. Downrange. Genale visser Don vist al 60 jaar sinds zijn 13e is hij op zee. Vorig jaar heeft hij maar een paar maanden kunnen vissen, maar hij is er gerust op dat de natuur zelf reinigend is. Het komt vanzelf weer goed. Now listen, nature will clear itself up. It's yeah, I believe those folks have learned an awful lot, and I believe they should be allowed to drill, and I believe there should be some drilling going on out there as we speak. Je zou denken dat Don BP verfoeit, maar nee hoor, als het in hem ligt, mogen ze morgen weer gaan boren. Liefst nu. Zelfs Alaska is niet heilig voor hem. I can say that well, it's a pristine wilderness. Yeah, well, all of this was a pristine wilderness, but people come first. People have to come first, or where where would we be? If animals control the world, my word, we'd be in a hell of a mess. We'd be dead and gone, wouldn't we? Did you forgive BP then? Ja, ik bedoel BP, ze waren gewoon de mensen die het Did he help je with anything? Iedereen op de kust weet Darlene. En zie je dat smijt? Dat is de man die altijd kijkt. Maar ze is gewoon een goede persoon. Je weet wat het smijt is, ik ben hier. Ik ben ik ben hier naar de harbour. Surgeon Jennings van de waterpolitie hangt ook rond bij Darlene. Hij heeft niks te doen nu we maar een paar oesterbootjes per dag binnenkomen. Ik moet en zal een crab sandwich eten voor ik wegga, zegt hij. What your favorite in Darlene's uh cabin here is? It's the crab meat sandwich. She'll take uh her lump crab meat, put it in the pan with some butter. Well, actually, she puts a onion and bell pepper in, cooks that down a little bit, then puts a crab meat in there and, and then make een puts that on a, on a bun with lettuce, tomato, grilled onions, and however you want it dressed. You eat it just like a regular sandwich. Very, very good. Darlene Kimball's crab sandwiches, are the best in all America. And so when you eat it, it's just—it's soft. It's not very hard. So you gotta taste all of its own. It is fantastic. Oh, I'm getting hungry thinking about it. and I've already eaten. I think I should go for Darlene's sandwich and see if I come home alive. I promise you, you will. It would have killed me a long time ago because I eat seafood just about every other day. And we're back to doing what we love, serving Gulf seafood. Give us a call. We'll save you a table by the window. En voor het recept van Darlene's wereldberoemde crab sandwich... surft u naar www.vpro.nl slash bureau buitenland. En daar vindt u ook een langere versie van deze reportage... van Jacqueline Maris uit Mississippi. Berichten uit Blogistan. Katie Sheriff, welkom in de studio. We gaan Hallo. naar Wit-Rusland. En dan gaan we praten over een bomaanslag uh, op een metrostation... in de stad Minsk afgelopen maandag. Ja, uh, 13 doden inmiddels. Afgelopen donderdag is er nog iemand in het ziekenhuis overleden. Uh, meer dan 150 gewonnen. Dus een uh, flinke... Ja, een flinke geweld daar geweest. Het uh, was op het drukste metrostation van de stad. Daar waren de twee metrostations van de stad elkaar kruisen. Uh, en na de bomaanslag zijn uh, heel opmerkelijk al heel snel mensen opgepakt. die meteen dezelfde dag uh, hebben bekend. volgens president Lukashenko. Uh, maar onduidelijk is het wie dat zijn. en wat nou eigenlijk hun beweegredenen waren. En mensenrechtenorganisaties plaatsen dan ook vraagtekens bij die snelle arrestaties. en bekentenissen. Ja, die Lukashenko wordt ook wel de, de laatste dictator van Europa genoemd. Ja, hij is uh, al sinds 1994 aan de macht. Hij is al vier keer gekozen in omstreden verkiezingen. Uh, nou ja, er is wel een volksvertegenwoordiging... maar die grondwet uh, van het land is echt op de president toegesneden. En uh, de, bijvoorbeeld afgelopen december waren de presidentsverkiezingen... en uh, zijn, uh, op de oppositiekandidaten, die hebben het ook heel zwaar gehad... zijn ook verschillende, zijn opgepakt en inmiddels al veroordeeld. Uh, nou ja, Lukashenko en een boel van zijn vrienden staan ook op een zwarte lijst. Uh, die kunnen niet naar de Europese Unie reizen. En uh, Wit-Rusland heeft ook bijvoorbeeld nog steeds een KGB... Die we nog kennen uit oh, de Sovjet-Unie. Oh, die bestaat daar gewoon nog. Ja, en uh, dat is nog steeds een belangrijke speler... als het om de macht van Lukashenko gaat. Nou, dit lijkt me een perfect uh, decor voor speculatie. Dus ja. wat schrijven de bloggers <laughs> over deze situatie? Ja, Lukashenko, de president, die riep al op... om alle activisten en oppositieleden te gaan onderzoeken... om te kijken wat het verband is uh, met die uh, bomaanslag. Maar de oppositie zelf roept juist dat Lukashenko achter de aanslag zit. En dat meent ook blogger Susharim. De KGB bombardeert Wit-Rusland. Dat kan niet anders. In de Wit-Russische oppositiebeweging hebben nooit extremisten gezeten. Dit drama komt alleen goed uit voor één persoon, Lukashenko. Zo heeft hij een drogreden om terreur te zaaien onder de bevolking. Maar je denkt bij, bij aanslagen in, in de voormalige Sovjet-Unie toch eerder aan, aan ja, de Caucasus, Tsjechenië, dat soort landen. Ja, ja dat, daar zitten veel moslim-extremisten. Maar in, in uh, Wit-Rusland wonen bijna geen buitenlanders. 80% is echt van Wit-Russische etniciteit, zoals dat heet. Uh, Wit-Rusland was ook relatief rustig. Uh, Lukashenko regeert met ijzeren hand. Onder oudere mensen is hij toch wel populair. Vooral op het platteland is hij nog steeds uh, zeer geliefd. Uh, er is wel al eerder een aanslag geweest in 2008... op een openluchtfestival op, op Onafhankelijkheidsdag. En uh, het is ook nog steeds onduidelijk wie daar nou precies achter zaten. Uh, de Russische blogger Svobodov die zegt ook dat de aanslag als een verrassing komt. Maar ook hij wijst weer naar de president. Wat een nachtmerrie. De mensen van het relatief rustige Wit-Rusland hadden dit niet verwacht van Lukashenko's regime. De afgelopen jaren had de dictatuur al verschillende onaangename verrassingen voor de vredelievende Wit-Russen. Maar dit had niemand verwacht. Maar dan zou dus de president zelf achter die aanslagen zitten? Ja, of de KGB. Of het, zou, het zou dan zeg maar een, een, een motief zijn om de oppositie nog harder te kunnen aanpakken in het land. Maar zijn er, zijn er ook nog bloggers die, die dat ook wel wat ver vinden gaan? Ja, er zijn er ook veel te vinden die juist de president steunen... en zeggen dat de oppositie achter de aanslag moet zitten. En een van die steunbetuigingen komt van blogger Liavon... De rook van de explosie is amper opgetrokken, of er waren al honderden blogs met beschuldigingen richting de regering. Voor die bloggers was alles al duidelijk. De president heeft het weer eens gedaan. Mensen, doe eens normaal. Het is toch schaamteloos hoe jullie andermans misère uitbuiten? Nou, zo hoort dat in de bloggerswereld hard tegen hard. Ja, alleen is één blogger, vond ik wel opvallend... Kaczkiewicz, die probeert het allemaal te relativeren. En hij zegt dat iedereen te snel met modder gooit... en dat dat nergens toe leidt. Het lijkt wel alsof bloggers naar het metrostation zijn gerend... het bloed van de slachtoffers opsmeren en roepen... dit is het bloed van de slachtoffers van het regime. Of dit bloed is vergoten door de boeven van de oppositie. Mensen schamen jullie je niet... Hoe kunnen jullie het rechtvaardigen om reclame te maken voor je eigen opvattingen met het bloed van een terreurdaad? Kunnen we onze meningsverschillen niet opzij zetten in deze verschrikkelijke tijden en gewoon mens zijn? Ja, nou, het lijkt dat de regering en de oppositie elkaar niet echt uh, gaan vinden. N nee. Of geldt het alleen voor de bloggers? Ja, nou ja, het is onduidelijk waar het nu, waar het nu heen zal gaan. Uh, het, het lijkt niet dat ze... kijk, dat Die president die heeft het al gezegd, we moeten oppositieleden gaan onderzoeken. Maar uh, er is geen duidelijke link gemaakt met uh, die mensen die nou bekend zouden hebben... En die dus nu uh, zullen worden veroordeeld. Maar ja, de, de, de, het blijft in een nevel van vragen verhuld eigenlijk, die hele zaak. Uh, drie mensen die zouden hebben bekend. En die mensen die hangt wel de doodstraf boven het hoofd. Oh, daar doen ze nog aan. Maar, maar je weet werkelijk niets over de identiteit van, uh, van deze mensen. Wie het zijn, daar wordt nee. niet op gespeculeerd. Nee, kon ik nergens, uh, niks. Uh, nee, kon ik nergens iets over vinden. Nee. Nou ja, moslim-extremisten wordt dan toch weer genoemd. Maar waarom, waarom in Wit-Rusland? Dat is dus de vraag van, ja, waarschijnlijk zou Al-Qaeda niet eens Wit-Rusland kunnen aanwijzen op de kaart, denk ik. Uh, maar dat, dat, is, dat, dat blijft allemaal speculatie. Nou, ik denk dat we er binnenkort maar weer een, een blogje stand over moeten maken. Waar kan ik al die uh, blogs terugvinden? Uh, www.vila.piero.nl, net zoals de rest van onze uitzending vanavond. Ja, dankjewel Katie Sheriff. En dat was Bureau Buitenland voor vanavond. Wij zijn er volgende week weer op dezelfde zender op dezelfde tijd. En ook door de week zijn wij te beluisteren in de Villa VPRO. Onze website villavpro.nl vpronl slash zondag. En daar vindt u ook uh, informatie over de reportage vanuit Mississippi. Straks zijn we terug op deze zender met wetenschap samen met Isolde Hallenslepen in het programma Labyrinth. En daarin gaan we het hebben over microben. Die waren hier als eerste op planeet Aarde en ze blijven hier ook als langste. En sommige mensen vinden dat microben slecht voor je zijn en anderen zeggen dat het juist hele nuttige en aangename wezens zijn. Dat onder meer straks in Labyrinth. Tot zo. Het zijn piepkleine koraaleilandjes gelegen in de Indische Oceaan. De chagros Onbekend, maar van ongekend belang in de wereldpolitiek.